4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Hoe Brussel de slag om de Oekraïne verloor. En datzelfde Brussel heeft iets bedacht... tegen belastingontwijking door multinationals dat al bestaat. Dit nieuws en zometeen... Uh, dit, hè, dit is nieuws en <lacht> we hebben zometeen nog veel meer nieuws... in het economiepanel. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Ja, de partijen die in Duitsland onderhandelen over een nieuwe coalitie... zijn het eens over de invoering van een tolheffing voor buitenlanders op de snelwegen. Dat meldt de Duitse omroep ZDF. De tolheffing is een van de hete hangijzers bij de onderhandelingen... tussen de CDU van Bondskanselier Merkel en de Sociaal-Democratische SPD. De Beirse Zusterpartij van de CDU, de CSU... stelde de invoering ervan als harde voorwaarde voor een coalitieakkoord... Merkel ging daarin mee, op voorwaarde dat de heffing binnen de Europese regels valt... en dat die niet geldt voor Duitse automobilisten. Het CDU en SPD praten vanavond nog verder... en gaan door tot er een volledig akkoord op tafel ligt. De ambulancezorg in Amsterdam is ver onder de maat. Patiënten lopen daardoor gevaar, zegt de vakbond Avocabo FNV. De vakbond spreekt van een alarmfase. Door de hoge werkdruk, slechte inzet van ambulances en gebrek aan goede samenwerking met huisartsen en de meldkamer, kan de ambulancedienst volgens de bond niet goed functioneren. Ook de samenvoeging van de ambulancediensten in Amsterdam is geen succes, zegt een woordvoerder van de vakbond. Nee, er is één ambulance sinds anderhalf jaar, dus er waren er altijd twee, een particulier en de gemeentelijke. Die zijn vorig jaar, begin vorig jaar samengevoegd. Maar vanaf dat moment neemt dus de kwaliteit af kwart van de medewerkers van Ambulance Amsterdam... geeft in het onderzoek de ambulancezorg in de hoofdstad een onvoldoende. Medewerkers laten weten dat ze geen vertrouwen meer hebben in de directie. Minister Dijsselbloem wil dat bonussen van banken... niet hoger zijn dan 20 van het vaste salaris. En vindt dat de regels voor de financiële sector... verder moeten worden aangescherpt. In een brief van de Tweede Kamer benadrukt hij dat perverse prikkels... zoals hoge beloningen en bonussen... wereldwijd worden gezien als een van de oorzaken van de financiële crisis. Daarom wil hij een strengere aanpak dan in Europa is afgesproken. Plafond van 20 geldt in principe voor iedereen... die in de Nederlandse financiële sector werkt. Ook in het buitenland. In incidentele gevallen is afwijking mogelijk. En ook voor mensen die vooral in het buitenland werken... zijn wel hogere bonussen mogelijk. De hoofdverdachte van de spectaculaire kunstroof in Rotterdam vorig jaar... is in Roemenië veroordeeld tot zes jaar en acht maanden. Een handlanger kreeg dezelfde straf. Correspondent Joost van Egmond volgde het proces in Boekarest. De straf is relatief laag omdat de daders ook wegens hun uitvoerige bekentenis van vorige maand... een strafvermindering van een derde kregen. Maar toch nog is het allemaal een stuk lager dan de maximumstelstraf van 20 jaar... die het openbaar ministerie had geëist. Na de roof probeerden de dieven in Roemenië enkele werken te verkopen... maar daar liepen ze tegen de lamp en werden gearresteerd. Wat er vervolgens met de werken is gebeurd, is nog steeds niet duidelijk. De moeder van de hoofdverdachte zei aanvankelijk dat ze ze had verbrand... maar kwam daar later van terug. Met het vonnis tegen de twee is de zaak nog niet afgelopen. De andere verdachten krijgen een langer proces... omdat ze niet hebben bekend. En ook kan er nog een apart proces volgen tegen de moeder... wegens vernietiging van de schilderijen. Er valt nog Heel een enkele hard, bui, zeggen, maar er eh, geen wet voor nodig. Nee, dat, dat niet, maar ik ga het nog even weer doen. Er, er valt een enkele bui, vooral in het westen van het land. Verder is er ook af en toe zon, het is 5 tot 8 graden. Morgen regen bij maximaal van 6 tot 9 graden. Donderdag overwegend droog. Nu jij, Tessel. De Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. De Aalspits begint met een paar dagelijkse fiets bij Rotterdam. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Opvallend zijn de fiets rond Gorkum. Want daar staat op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Albersedam en Gorkum 14 kilometer. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via de A16 richting Breda... en dan, dan over de A59 en de A27. Er staat daardoor ook fiets op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Verhardingsveld Griesendam 4 kilometer. Op de A28... Utrecht richting Amersfoort staat voor Afrit Dolder, 4 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Arnhem en Winterswijk rijden door verschillende oorzaken geen treinen. En tussen Arnhem en Nijmegen rijden ook geen treinen. Daar is het spoor beschadigd. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. En zometeen na de sterzen wij er weer. Goedemiddag met Kan ik u helpen? Kloten.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 Goedemiddag. De slag om Oekraïne, zo noemen we het maar, is verloren door datzelfde Brussel waar jij nu zit. En zij hebben verloren van Rusland. Het is allemaal de schuld van Poetin, zegt Europa. Dat Oekraïne eh, aankomende donderdag in Vilnius niet de akkoorden gaat ondertekenen voor verdergaande samenwerking met Europa. Tijn, leg uit. Ja, euh, nou je kunt in ieder geval concluderen hè, dat Poetin dus nog een enorme invloed heeft op de oude Sovjet-Republiek Oekraïne. Nou dat heeft hij de laatste jaren natuurlijk al een paar keer laten merken door af en toe de gaskraan dicht te draaien. Je herinnert je het vast nog. Hadden wij dan ook in Europa last van, want Oekraïne is een belangrijk gasdoorvoerland. Nou deze keer heeft Poetin dus de regering in Kiev weer onder druk gezet om geen akkoorden te tekenen met Europa. Maar ja, om trouw te blijven dus aan Rusland en dat hmm. is hem. Gelukt. Ja, is het een is het een blamage? Wordt dat zo gevoeld in, Ru in Rusland in uh, Brussel? Nou, er zijn wel uh, iets te makkelijke commentaren nu... dat het allemaal ligt aan de falende uh, Europese diplomatie. Maar je kunt wel zeggen dat de teleurstelling echt heel groot is. Uh, Hans van Balen bijvoorbeeld, van de VVD hier in het Europese parlement... woordvoerder wat betreft Oekraïne, die zei vanochtend nog... de Oekraïners zijn het slachtoffer van Russische chantage. Mm -hmm. Nou, die woede, hè, dat is toch vooral woede uit een beetje machteloosheid... wat mij betreft, want yeah. niemand lijkt nog te weten hoe je nou eigenlijk tegengas moet geven aan Poetin. Poetin heeft gewoon zijn eigen spelregels. Nou ja, het is, lijkt mij ook moeilijk om te zeggen... Eh, diplomatie versus chantage. Dan weet je wel wie er wint, lijkt me. Ja, wat dat betreft is het ook een beetje een oneerlijk spel. Als je even in die uh, metafoor blijft hangen: hè? Uh, Poetin met zijn eigen spelregels, daar kun je niet tegen op. Je kunt dus jarenlang achter de schermen, wat is dus ook gebeurd in Oekraïne, Europese diplomatie bedrijven. Helemaal volgens onze brave normen. Je kent dat wel. <tiedacht> maar ja, als Poetin dan vervolgens dreigt om bijvoorbeeld de gaskraan dicht te draaien. Ja, dan ga je als land, uh, een land als Oekraïne, dan ga je gewoon op de knieën. Maar ik denk wel dat Europa echt flinke inschattingsfouten heeft gemaakt door. Uh, Vooral te weinig te beseffen hoe corrupt dit land is, hoe corrupt Oekraïne is. Ja, illustratief daarvoor was een gesprek dat ik twee jaar geleden nog had met de ambassadeur namens de Europese Unie in Oekraïne. Luister even mee. Well, the question I think is that the whole building of the Ukrainian state created from the very beginning inequalities. De economische macht is in handen van een kleine groep. ...which by the way did not create that world, which is very different. Door stal bedoelt u dus eigenlijk? Uh, well, <laughs> you can uh, use the expression that you find more uh, suitable. Very few uh, people suddenly became mega-millionaires. Uh, Corruption is an, a pandemic problem in Ukraine... Nou, je hoort hem zeggen, deze wat goedlachse EU-ambassadeur. Corruptie is echt een ziekte in dat land. Hij is inmiddels trouwens vervangen. Er zit nu een nieuwe EU-ambassadeur. Maar die heeft gewoon te maken met dezelfde situatie. Een Ontzettend land. Ik uh, had bijvoorbeeld ook een interview daar uh, een paar jaar geleden met een minister die met chocoladefabrieken 300 miljoen dollar heeft verdiend. Nou, met zo'n vermogen zou je bij ons natuurlijk heel rijk zijn. Nee, in Kiev ben je dan de armste minister in de regering. Nee. Nou ja, met zo'n politieke elite nee. doe je dus uh, als Europa zaken. Martijn, zijn ze dan in Brussel stiekem niet blij dat het allemaal niet doorgaat? <grijg> Ja, dat zou je denken. Ja, nou ja, inderdaad, hè, moet je door willen gaan met zo'n corrupt land. Ja, eh, niet alleen corrupt trouwens, ook de persvrijheid staat daar volledig op de tocht. Ook de armoede, die eh, schrijnend. Maar ja, Oekraïne is wel als groot land aan die oostgrenzen... Hè, van de, de Europese Unie van strategisch belang. Met Oekraïne in die Europese invloedssferen neem je ook heel veel onrust weg over die gasdoorvoer naar Europa. Hè, dat hebben we dus de laatste jaren hebben we daar heel veel problemen mee gekend. Dus ja, het is natuurlijk ook gewoon. In het eigen belang van de mensen. Dus maar dan moet Europa gewoon veel meer compensatie geven voor het wegvallen van de handel met Rusland dan die ene luizige miljard. Ja, maar zo werken we dus wie niet? Nee, je moet toch wel ook zelf wat leveren. En de belofte aan de Oekraïners is simpel. Kom nou gewoon naar ons, wat op de lange termijn heb je veel meer aan Europa dan aan Rusland. Maar ja, daar heeft men dus toch niet naar geluisterd. Nee, nou is het donderdag die top in veel nieuws. En daar gaat Janukovic van Oekraïne wel heen, heeft hij gezegd. Want hij wil wel blijven praten met Europa. Maar hij houdt de pen in zijn zak. Goed tijd, we zullen kijken ja, hoe ver verder het... gaat. Ja, precies. Die gaat daar een beetje zitten voor de vorm. En het, ja, het wordt dan toch wel een behoorlijke blamage in veel nieuws. Want we zouden dus met, als Europa met vier landen die akkoorden gaan tekenen. Niet alleen Oekraïne, maar ook Moldavië, Georgië en Armenië. Maar niet alleen Oekraïne is al afgehaakt. Ook de Armenen zijn door Poetin onder druk gezet. De Armeense president ging onlangs ook op bezoek bij Poetin. En die had eigenlijk op tafel al het decreet klaar liggen. Als jullie Armenen met de EU in zee Gaan, dan stopt hierbij de Russische invoer van jullie landbouwproducten. Eh, nou ja, Armenië ook al afgehaakt. Juist. Dus Europa zit daar donderdag met twee piepkleine landjes. En van die hele historische top is dus niks meer over. Tijn AD, van ons Eurobureau uit Brussel, hartelijk bedankt. Klinkende munt. Met vandaag. Arjo van Eijsden, partner bij Ernst Jung. AI moet je tegenwoordig zeggen. En Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie. Arjo. Uh, Arjo. Wat horen we, van, wat hoor, wat we nu horen over de Oekraïne? Uh, heeft Europa straks niet een belastingparadijs erbij? Uh, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, althans niet als je naar de uh, formele uh, statistieken gaat kijken. van hè, Wat zijn de tarieven in uh, de Oekraïne? Hoe is het belastingklimaat? Dan is dat uh, uh, niet vergelijkbaar met de echte, echte belastingparadijzen. Wat natuurlijk wel mogelijk is. Zeker als je dit soort, soort verhalen zoals van Thijs van D. Uh, ja. beluistert. Is dat er onder tafel heel ja. veel mogelijk is. Waardoor de facto de Oekraïne zomaar ja. een uh, belastingparadijs ja. zou kunnen zijn. Een zwart belastingparadijs. Een grauw belastingparadijs. Ja, precies. Ja, ja. ja. Nou ja, het laatste argument van Tijn was vanuit Brussel. Joop, uh, uh, Oekraïne moet beseffen dat ze meer hebben aan een relatie met ons en met Rusland. Maar Brussel moet zich afvragen wat hebben wij aan een relatie met de Oek Oekraïne? Ja, en dat is zeker als het zo'n enorm corrupt land is. Dan vraag je je af of je bij een rechtsgemeenschap... want dat is de Europese Unie namelijk ook, of pretendeert ze te zijn... Uh, of je dan dat soort landen erbij moet willen hebben. Ik bedoel, ja. hebben we hebben natuurlijk in het verleden al vaker landen toegelaten... op politieke gronden. En bedoel, dat is op zich een, kan dat een goede overweging zijn. Maar ook wel landen waarvan je denkt... van ja, is dat dan nou allemaal wel zo netjes geregeld? Nou. Dus dat dat niet zo hard gaat vind ik eigenlijk niet zo'n probleem. Nee, zo is het. Uh, we, gaan, we gaan naar de Europese Commissie. We blijven dus... een Brussel. Die hebben nu eindelijk eens maatregelen aangekondigd tegen belastingontwijking en ontduiking door multinationals. Oh. Um, het gaat om twee voorstellen, Arjo. En jij gaat daarna je gaat dat even uitleggen, wat mij betreft. En ja. daarna ga je vastzeggen. Stel nou niet voor. Bestond al. Ja. Maar goed, eerst even die voorstellen. Um, de Europese Commissie heeft inderdaad nu een voorstel aangekondigd voor de aanpassing van de moeder-dochterrichtlijn. Dat gaat over. Moedervennootschappen en dochtervennootschappen. En dat ziet op uh, dividenden die van de dochtermaatschappij naar de moedermaatschappij worden uitgekeerd. Uh, nou, daar, uh, die, die, uh, dat voorstel of die richtlijn die zorgt ervoor dat die dividenden in principe worden vrijgesteld bij de moedermaatschappij als er bij de dochtervennootschap, uh, als daar al belasting over gegeven is. En dat er in principe ook geen bronbelasting op die dividenden gegeven ja. wordt. Dat is de, de richtlijn. Ja. Uh, nu zijn er inderdaad, uh, is er inderdaad een aanpassing gister, uh, gistermiddag voorgesteld. En die aanpassing uh, die bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is een algemene anti-misbruikmaatregel. En die algemene misbruikmaatregel die moet er eigenlijk voor zorgen... dat uh, het tussenplaatsen van vennootschappen... dat zou bijvoorbeeld Nederlandse brievenbusmaatschappij uh, uh, kunnen zijn... enkel en alleen uh, worden gebruikt om het fiscale voordeel te realiseren... maar verder niks om het lijf hebben. Ja. Dat is het eerste voorstel. Het tweede voorstel dat gaat over zogenaamde hybride financiële instrumenten, dus bijvoorbeeld hybride leningen. Dat is een, le een lening die in het ene land, bijvoorbeeld in de, uh, het land van de dochtermaatschappij, behandeld wordt als vreemd vermogen, dus als een lening, maar in het land van de moedermaatschappij hm. als uh, eigen vermogen. Waardoor dus het ene land het ziet als, uh, de, beta de betaling ziet als rente en het andere land als dividend, bijvoorbeeld. Ja. Dat betekent dat bijvoorbeeld in het land van de dochtermaatschappij de rente aftrekbaar zou kunnen zijn. Ja. En in het land van de moedermaatschappij diezelfde rente, die dan als dividend wordt aangemerkt. Nou, dat, kan, dat, niet, dat kan dus niet meer. Goede maatregel, als ik het zo hoor. Ja, Toch? Hè, dit is het, voor, het is een onderdeel van de internationale strijd tegen belastingontwijking. Het is een van de concrete stappen die de Europese Commissie nu neemt. Uh, alleen het is, zoals je eigenlijk in je inleiding al aankondigde, heeft het. Uh, ja, niet zo heel veel om het lijf. Uh, ik zal uitleggen waarom. Die algemene antimisbruikmaatregel. in ieder geval als je het uh, vanuit het Nederlands perspectief bekijkt. die algemene antimisbruikmaatregel hebben wij al. in, uh, in Nederland. Uh, dus dat brengt eigenlijk uh, niets nieuws. En bovendien uh, kan je bij ons in, uh, in feite alleen maar gebruik maken. van die voordelen die Europa biedt. als je ook daadwerkelijk hier gevestigd bent. en ja, activiteit ontplooit. Dus uh, niet alleen een substantie hebt. Dus. Precies. Maar die hebben we wel. Teg br brievenbussen. Ja, anders, daar bestaat dus heel veel verwarring over. He. Er mm. wordt in de media gesproken over 12.000 brievenbusmaatschappijen. Ja. Alleen de meeste van die brievenbusmaatschappijen... zijn dus eigenlijk geen echte brievenbusmaatschappijen. Maar dat zijn gewoon verhootschappen die dus personeel hebben... Uh, en, uh, nee, natuurlijk ook. Okay, uh, maar, maar ze zijn er wel. Het is niet zo dat het niet kan ja, niet bestaan in Nederland. Nee, precies. Het kan maar, heel makkelijk bestaan in Nederland. Maar daar wordt dus nu ook niks aan gedaan. Hè. Dus die vennootschappen die dus hier iets hebben... Ja. en die dus ook aan de criteria van onze Belastingdienst voldoet... die worden dus met dit voorstel ook niet aangepakt. En dat ja. is wat mij nou, is ook niet er is er nog een bedoelde. ander klein probleempje. Want dit is een voorstel en dan kan je zeggen... oké, okay, we zitten hier aan tafel, we zijn het er allemaal mee eens. Doen we het? Joop, uh, dat moet door... 28 landen, meen ik, want het moet bij unanimiteit aangenomen worden... Mm -hmm. Um, of wil je eerst nog iets zeggen over de inhoud ervan, of, nou, of wil je iets zeggen zijn, over de haalbaarheid? Er zijn ook nog wel, uh, hoe heet het, uh, van die maatschappijen die hebben dan weliswaar personeel in dienst, maar zo mondjesmaat dat je je toch kunt afvragen of er wel echt serieus sprake is van uh, productie en uh, daadwerkelijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Uh, dus het is een, laat ik zeggen, het is een groot grijs gebied. Wel, en ik denk dat het heel goed is om proberen daar tegenop te treden. Aan de andere kant het is ook uh, als nationale overheden kom je daar niet. Niet uit want dan blijf je toch altijd vormen van concurrentie tussen landen houden. Dus het is heel goed dat Europa dit oppikt. Maar ik eh, denk dat het de rechte constatering is dat het niet harder gaat dan de langzaamste, het langzaamste land van het van het hele peloton en eh, nou of alle landen daaraan mee zullen willen doen. Dat is nog maar zeer de vraag. En dan hebben we natuurlijk ook nog, Arjo, de kwestie van... stel dat het al iedereen het bejaadt en het wordt ingevoerd... dan moet het ook nog eens een keer gehandhaafd worden. En daar zit altijd een groot probleem, toch? Ja, dat, dat is absoluut waar. De handhaving is altijd een probleem. Maar ik denk dat... Uh, uh, heel Europa heel vrij makkelijk tegen dit voorstel ja kan zeggen. Zonder dat er in de lidstaten uh, qua uitvoering ook daadwerkelijk iets gebeurt. Ja. Omdat de regels vrij algemeen zijn. De meeste landen voldoen al aan uh, wat er nu is uh, voorgesteld. Uh, zo ook Nederland. Dus uh, in principe zou je redelijk weinig hoeven te doen en kan je toch zeggen van, nou, we zijn het eens met dit voorstel. En wat Nederland betreft, moet ik er overigens op wijzen... dat die criteria voor meer substance, voor meer reële activiteiten... onlangs aangescherpt zijn. En Nederland kan dus ook richting de Europese Commissie heel goed zeggen... van, nou, kijk, wij lopen eigenlijk voorop. Wij hebben de criteria al aangepast, precies wat jullie willen. Als jij zegt, de meeste landen hebben dit eigenlijk al, doen dit eigenlijk al waarom maken we dan eigenlijk al zo, zo lang stampij... dat het allemaal zo verkeerd is? Blijkbaar nou, is het overal eigenlijk al heel goed, de, als de, ik jou zo hoor. Ja, dat betreft met name die antimisbruikmaatregel. Oké, okay, niet die andere. Wat betreft die andere maatregel. Dat is wel iets wat in heel veel landen nog niet is ingevoerd. In Nederland ook niet. Alleen het, het bijzondere is nu dat het voorstel voor de aanpassing van de richtlijn... in feite ook niet die landen gebiedt om dat daadwerkelijk in te voeren. <laughs> wat ik me wel zou kunnen voorstellen, en dat heb je recent in Frankrijk gezien... is dat de lidstaten individueel daar toch... ...toe zullen overgaan. Ja. Ook gewoon om internationaal meer in de pas te, te gaan lopen. Ja. Was dit tenslotte dan nog even... ...want we hebben het hier vaker over gehad... ...en dan zei jij ook altijd... ...wie kan daar niet voor zijn... ...alleen je moet als Nederland inderdaad niet voorop willen lopen... ...want het moet allemaal internationaal. Is Europa internationaal genoeg? Om, nee, om dit nee. te gaan doen? Of, nee. of zeg je, we kunnen het eigenlijk nog niet doen... want Amerika doet niet nee, mee. Dat, dat, dat is een hele goede opmerking. Uh, Europa, 28 uh, staten. Nou, dan ga je nog een stapje verder. kom je de OESO, 34 landen. Nou, er zijn dan uh, landen als India en Rusland ook weer aangesloten. Maar dan heb je nog steeds een heel klein gedeelte. En als inderdaad een land als Amerika zegt van... Wij voelen hier helemaal niks voor. Dan kan de rest van de wereld op zijn kop, euh, kop gaan staan. Maar ja. dan gebeurt er de facto nog steeds niets. Ja. Okay. En zo is er altijd wel een excuus om toch op je handen te blijven ja, zitten. Ja, dat is ja. Uh, het probleem, ja. Job. Dat wilden we maar even duidelijk maken. De goede intentie is er wel. Ja. Um, nou, er is veel discussie over de pensioenen. Er moet nog een akkoord over gesloten worden met de nieuwe beste vrienden van de coalitie. Uh, maar vooruitlopend daarop uh, wordt volgend jaar toch de belastingvrije pensioenopbouw verlaagd van 2,25% naar 2,15%. procent. Dat betekent ook een lagere premie. Maar wat hebben de werkgevers nou gedaan? Die stoppen dat in hun zak. Wat hadden ze ermee moeten doen? Aan ons uitkeren? Dat was eigenlijk gegeven het feit dat deze maatregel genomen is. En ik vind dat nog steeds een slechte ja. maatregel. Maar dat even terzijde. Uh, maar dan had, het, dan had het erg voor de hand gelegen. En met, die, uh, met dat doel is het ook ingestoken. Dat dan inderdaad uh, de werknemers meer koopkracht zouden krijgen. Precies. Minder premie, maar hoger netto loon. Precies. Uh, sorry, minder opbouw, maar min, ja, hoger ja, ja, ja, ja, ja. netto loon. Zodat je of uh, gewoon meer kunt uitgeven... of meer kunt sparen zelf voor je, ja. voor je oude dag. Dus waar hebben ze het in Den Haag over met die onderhandelingen? Want die willen terug van 2,25 dat naar 1,75. Maar als die, be, als die werkgevers obstructie bedrijven... dan wordt het gewoon niks. Dus ze kunnen gewoon wel ophouden daar. Nou ja, of de werkgevers krijgen uh, dit douceurtje er ook weer het nog eens bovenop. En dat is denk ik toch een beetje het probleem van deze crisis. Dat uh, het vooral tot dusver uh, de werknemers zijn... En, en de mensen die buitenspel staan, uitkeringstrekkers... Ja. en de overheid zelf die voor de crisis betaald hebben. En dat uh, met name de grote werkgevers... dat die daar tot dusver nog heel weinig van gemerkt hebben. Ja. Bedoel, MKB misschien wel, maar uh, laat ik zeggen multinationals en oh, zo... Die, uh, die genieten daar nog ja. steeds ten volle maar van. Maar kunnen werkgevers dat gewoon doen? dat premieverschulden in zak steken? Zolang er geen, geen regels zijn die dat verbieden... kunnen werkgevers dat inderdaad doen. Maar is dat nou een, zijn ze dat nou vergeten erbij te regelen... toen ze besloten om die, dat percentage belastingvrij pensioen opbouw te verlagen? Uh, voor zover ik het kan overzien is dat inderdaad het geval. Ik weet niet of ze, of ze dat be, uh, echt, echt vergeten zijn. Of dat, ze... dat douchertje bewust ingecalculeerd hebben voor de werkgevers. Uh, dat zou ik, niet, zou, zou ik niet durven zeggen. Het is natuurlijk wel zo van... ik, ik vind het te ongenuanceerd om te zeggen van... nou, werkgevers... Uh, die uh, hebben weinig last van de crisis. Dus... Um, um, om die reden zou dit bij de werknemers terecht moeten komen. Want ook werkgevers hebben het in de algemene zin uh, uh, moeilijk. Ja. Uh, uh, en ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat er situaties zijn... dat werkgevers dit terecht... als het ware voor zichzelf uh, houden. Ik heb ook... Uh, gezien dat uh, werkgevers die bijvoorbeeld die premies moeten afstorten bij, uh, bij externe verzekeraars, dat die daarin een, hele, een, een, een rechtvaardiging vinden om die uh, uh, premies dan voor zichzelf uh, te houden. Nou, daar is wellicht iets voor te zeggen. In algemene zin vind ik, vind ik wel. En dat is eigenlijk uh, de discussie die je ook in de fiscaliteit heel vaak tegenkomt van de letter versus de geest van de wet. Hmm. En de geest, en dat ben ik helemaal met Joop eens, want de geest van dit uh, ge gebouw was, was, was de uitruil, hè? en het, het geld moest ten goede komen, moest in de economie gepompt worden, dat zou de koopkracht ten goede komen. En dat gebeurt niet. Ja. En, en dat is wat mij betreft een gemiste kans. Maar dat is een goede les voor die onderhandelingen, want die gaan wel door. Dat akkoord moet er een keer komen. Ja, als er inderdaad dus uh, men richting die 1,75% gaat, en dan hebben we het over een veel groter bedrag. Ja. Als daarmee precies hetzelfde gebeurt als nu gebeurt met die, met die 2,15%, dan zijn we nog veel verder vanuit. Een huis. blamage zeg. Nou ja, de werknemers zijn nu gewaarschuwd, zou ik zeggen. Ik ja. Geen akkoord als daar uh, geen harde afspraken over ja. gemaakt worden. Er is ja. een, uh, een, uh, uh, iets waar de werknemers bleek nu ineens uiteindelijk wel heel erg goed uit uh, tevoorschijn komen. En dat is het nieuwe wetsvoorstel over het ontslagrecht. Dat gaat, uh, wordt vrijdag besproken in het kabinet. Financiële Dagblad heeft een rondgang gemaakt langs deskundigen. En wat blijkt? Dat ontslagrecht zou soepeler moeten worden. Dat wordt het niet. Uh, de werknemers krijgen juist meer rechten. Ze kunnen veel langer doorprocederen. Ze krijgen altijd een ontslagvergoeding mee. Er is geen keus voor de werkgever uh, tussen kantonrechter of UWV. Bij een reorganisatie ga je naar het UWV. Als je zomaar op straat gezet wordt, he, of het is niet verder. Of eerlijk. Ga je naar de kanton, het Ga je naar de kantonrechter? Kort, kortom. Het lijkt wel alsof de werkgevers. een beetje alles ingeleverd hebben. ten gunste van de werknemer. en daarmee dat ontslag helemaal niet versoepeld hebben. Joop. Ze zijn gepiepeld, Joop, de werkgever. Hoe ziet het eruit? Klopt deze. Conclusie van, van de deskundigen in het FD? Wat ik, wat ik daar zo van lees en begrijp... denk ik dat ze daar wel een, wel een punt hebben. Ik weet niet waar het altijdje onder het gras nog een keer vandaan komt. Maar er is, er is natuurlijk geprobeerd om van alles en nog wat uit te ruilen in dat akkoord. Het akkoord is misschien ook wel wat snel gesloten. En zoals nou ja, ik zeggen, de werknemers misschien bij dat vorige punt even niet goed opgelet hebben... en zich niet de consequenties <tus> voldoende bewust geweest zijn... zou het wel eens kunnen dat hier het tegenovergestelde geld... Ik heb geen idee of dat dit iets is wat bewust ingestoken is. In ieder geval niet door, uh, hoe heet het zoals Gerrit net noemde: de nieuwe goede vrienden van de coalitie. Nee, die wilden dit juist niet. Nee, nee, nee. nee. Nee, maar in, in het sociaal akkoord is het opgenomen. Dus het, kom, het komt van de kant van de werknemers dan. Dat nee, dus anders. die hebben dit, hebben dit kennelijk uh, op een goede en een slimme manier ja. uh, onderhandeld. En of de werkgevers het dan niet gezien hebben. Of dat die dachten, nou laat maar lopen. Uh, ja. Want in tijden van crisis um, zijn er ja. toch wel voldoende argumenten ja. om mensen te ontslaan. Ik zou het niet durven ja. zeggen. joh, maar het kabinet moet dit gezien hebben. Die hebben het bewust laten lopen. Maar die moeten zich toch ook realiseren dat het een keer naar boven komt. Ja, dat is, ook, dat is wel zo. Alleen als dat akkoord nu eenmaal uh, gesloten is... Ja, dan moet dat vervolgens uitgewerkt worden in, in wetgeving. Ja. Nou, herkennelijk ligt het voorstel nu in de ministerraad. Uh, ja, dan heeft het kabinet... die kan natuurlijk wel wat, wat, wat, wat, wat aan schaven. Maar uh, ik bedoel de, de, de basis ligt er. Dat is opgesloten ja. in het sociaal akkoord. Weet je wat ik er nog gekker aan vind? Een tij hele tijd geleden is hierover een hoorzitting geweest... waar diezelfde deskundigen ja. waren. Ja. En die wezen daar toen al op. Toen heeft niemand gedacht... hé, hey, laten we daar toch naar... Is, is daar een nou, maar daarom denk ik dus ook dat. Ik kan me niet voorstellen dat werkgevers dit niet gezien hebben en dat die zich dat niet gerealiseerd hebben. In het algemeen is eh, op de meeste gebieden zijn werkgevers, de werkgeversorganisaties erg goed op de hoogte van uh, de inhoud van, van dit soort Weet je wat het mooie is? Er stond ook in het Financiële Dagblad... ergens werd de suggestie geopperd... zou het niet zo kunnen zijn dat de werkgevers in dit geval gedacht hebben... weet je wat, we willen rust aan het front yeah. mm -hmm. van de vakbeweging... het is daar een exact. tijd verschrikkelijk slecht gegaan... er zit nu een nieuwe man, er moet daar rust komen... anders hebben wij geen stabiele partner om mee te onderhandelen... laat maar, we geven ze dit. Dat, ik dat vind dat... ik wel vergaan. Maar ja, maar denk je dat het kan? Ik, ik, ik denk dat dat een vrij realistische gang van zaken is... Uh, ja. Maar dan krijgt Bernhard Wientjes voorzitter van het VNO-probleem met, met zijn leden. Want die gaan het straks merken. Nou, ik denk dat dat wel, dat, dat wel meevalt, de problemen. De, want de werkgevers die hebben daar volgens mij, dat valt, valt met die problemen reuze mee. Nee, de, de grote vraag is wat mij betreft van uh, gaat Pechtel hier uiteindelijk toch mee akkoord? Want dat was, is de man die uh, zich afgelopen maanden kampioen gemaakt heeft van de versoepeling van het ontslag. ontslag ja, moest naar voren. Ja. En nu is er wel iets naar voren. Het is alleen geen versoepeling. Ja, ja. ja. ja. ja. goed. Nou. Jongens, tot slot. Uh, even. Nog over de commissie Melkert van vorige week, commissie van de Partij van de Arbeid eh, onder de leiding van eh, Ad Melkert. En die heeft enorme focus gelegd op maximale werk, werkgelegenheid. En eh, die eh, werkloosheid die mag niet meer zijn dan 5% in de eurozone. En Peter De Waard, columnist Volkskrant, die die bliest de uh, loftrompet vanmorgen... want hij zei dat het oude ouderwets goede... sociaal-democratische durf... want we zetten gewoon, zoals het tegenwoordig zo eng heet... stip aan de horizon. Ja, ja, ja, we stellen ja. een doelstelling <laughs> en daar gaan we niet flauw over doen. Dat, dat, het moet jouw hart goed gedaan hebben, Joop. Uh, het heeft mijn hart uh, zeker goed gedaan. En vooral vanuit het perspectief dat we de Europese Unie ooit gestart zijn. Uh, vanuit aan de ene kant goed voor de economische integratie. Meer handel uh, brengt welvaart. Maar ook een kwestie van uh, een goede verdeling voor de mensen. Dus ook ja. een, nou ja, een, een, een gemeenschap die zorgt voor betere rechten voor iedereen. En dat is de afgelopen decennia wel heel erg in de knel gekomen. Daarom zijn er ook zo'n hoop mensen die denken... ja, Europa is alleen maar iets van de grote bedrijven mm -hmm. en de internationale ja. handel en het feit dat deze commissie zegt uh, van, maar het moet dus in evenwicht zijn, niet alleen mm -hmm. economische groei en niet alleen een, een bepaald uh, maximum aan het uh, overheidstekort, maar ook werkgelegenheid, ja. niet de werkloosheid te veel laten oplopen. Ik denk dat dat een buitengewoon verstandige keuze ja, is. Ja. En Arjo's, hij wil dat voor een belangrijk deel regelen via de fiscaliteit. Hè? Al hij al wil al gewoon al de al arbeid al niet te veel minuten, belasten. Ja. Ja, ja. ja. Nou ja maar daar, daarmee raak je natuurlijk gelijk een heel, heel belangrijk punt van. En ik kan me dat ook, ook, ook voorstellen dat de reden is dat meneer het eigenlijk dus niet in meegaat en dat is dat uh, je dus verschillende criteria krijgt waaraan voldaan moet worden. Ook het begrotingskort, moet onder 3% ja, hoe ga je dat realiseren? Door, door middel van het heffen van belasting. Hmm. Op het moment dat je via fiscale maatregelen aan deze doelstelling wilt, wilt voldoen, is de kans groot dat je die 3% niet gaat halen. Okay. Arjo van IJsseloorde, u als laatste. Hartelijk bedankt, je op ook bedankt. Wij zijn er morgen weer en zo meteen na het nieuws van half vijf... hoort u het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag, Lucella, hallo. En de Nederlandse Vereniging van Banken... die zal reageren op het voorstel van Dijsselbloem... voor de bonussen van bankiers, waar jullie het ook al over hadden. En veel aandacht ook voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. Veel oh. geweld en de Fransen sturen daar extra militairen naartoe.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 De partijen die onderhandelen over een nieuwe Duitse regering... zijn het eens over het invoeren van tolheffing voor buitenlanders op de snelwegen. Dat melden Duitse media. Tolheffing is een van de netelige kwesties in de onderhandelingen... tussen de CDU van bondskanselier Merkel en de Sociaaldemocratische SPD. De Beierse Zusterpartij van de CDU, de CSU... stelde de invoering ervan als harde voorwaarden voor het vormen van een coalitie.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 kwart van de medewerkers van Ambulance Amsterdam... geeft in het onderzoek de ambulancezorg in de hoofdstad een onvoldoende. Minister Opstelten vindt het onacceptabel dat politiemensen... in hun privétijd geconfronteerd worden met geweld. Het is schokkend dat dienders ook in hun privétijd te maken hebben met geweld... zei hij in de Tweede Kamer. Volgens een onderzoek van politievakbond ACP... is 30 procent van de ondervraagden in privétijd... wel eens een slachtoffer van geweld dat verband houdt met politiewerk. En het Japanse Lagerhuis heeft een omstreden wetsvoorstel aangenomen... waarmee de regering veel meer informatie als staatsgeheim kan klassificeren. Ambtenaren en journalisten die geheime informatie openbaren... kunnen rekenen op zwaardere straffen. Met de wet kan de overheid alle informatie met betrekking tot defensie... diplomatie, terrorisme en de inlichtingendiensten als geheim aanmerken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En de verkeersinformatie krijgt u van de ANWB van Edwin Gerritsen. De meeste files van de avondspit staan rond Amsterdam en Rotterdam. In totaal ruim 70 kilometer. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Wel opvallend is de file bij Gorkum. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoeverlaken en Barneveld staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar staat tussen Hendrido Ambacht en Gorkum 13 kilometer... Dat heeft te maken met een politieonderzoek in de berm van de A15. Verkeer vanuit Rotterdam naar Gorinchem kan beter omrijden via Oosterhout over de A16, A59 en dan de A27.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 Goedemiddag, behalve de vereniging van banken... ook minister Dijsselbloem van Financiën... over zijn voorstel de bonus van bankiers aan banden te leggen. Amsterdamse ambulancemedewerkers zeggen dat ze hun werk... niet meer goed kunnen doen na reorganisatie. Daarover bij ons de vakbond vanmiddag. En de Fransen grijpen opnieuw in in Afrika. Ze bereiden de troepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek uit. Duizend militairen gaan daarheen. We hebben zo contact met de artsen zonder grenzen daar. Eerst de twee Roemenen die vorig jaar betrokken waren bij de grote roof in de kunsthal in Rotterdam. Vanmiddag hebben ze hun straf te horen gekregen, zes jaar cel en acht maanden. Correspondent Joost van Egmond was bij de uitspraak. Joost, dat valt nog wel, uh, mee gezien de eis die er lag, hè? Relatief wel, ja. De eis was um, het volle pond, twintig jaar. Nou zou er sowieso nog wel een derde van af zijn gegaan omdat deze twee hebben bekend en uitvoerig hebben meegewerkt. Maar dan nog heb je dan over een flink verschil. Deze 6,8 jaar vertaald in, in eerste instantie 10 jaar. En dan die 1 derde aftrek. Dus je zou kunnen zeggen dat ze er inderdaad nog relatief goed vanaf komen. En deze twee hebben zoals je zegt bekend. Er zijn meer verdachten. Wat gebeurt daar dan nu mee? Ja, die krijgen een normaal proces. Um, deze twee dus waren de hoofddader, het hele brein achter de operatie. En de chauffeur van de groep, die zijn er nu dus uh, vanaf. Of er nog een hoger beroep wordt aangetekend weten we niet, maar laten we daar nog even niet van uitgaan. De andere drie zijn een, een allegaartje van medeplichtigen, zou je kunnen zeggen. Er zit voormalig fotomodel bij, dat um, zou hebben geholpen bij de heling. De moeder van de hoofdverdachte, die de schilderijen als laatste in de handen heeft gehad voordat ze verdwenen, zit daar ook bij. En dan nog een andere medeplichtige. En natuurlijk een voortvluchtige mededader. Dat is de tweede man die daadwerkelijk kunst al in is geweest. Die is nog steeds, van hem is nog steeds geen spoor. Hij wordt wel bij verstek berecht. Maar dat proces tegen die hele groep, dat, dat zal nog wel maanden gaan duren waarschijnlijk. En is er ondertussen nu meer duidelijk geworden over de werken die destijds zijn gestolen? Nee, vandaag helemaal niet. Dit was echt een puur formele, setting, uh, formele zitting. Zelfs de aanklager, de advocaten waren niet aanwezig, de verdachte al helemaal niet. Dus echt de rechter die voor een groep journalisten het vonnis verklaarde. Um, het is ook niet gezegd dat er de komende maanden tijdens uh, de voortzetting van die zaak nog heel veel duidelijk wordt. De paar feiten die we hebben in dit hele mysterie wijzen erop dat Olga Dogaru, de moeder van de hoofddader, de schilderijen, ze hebben verbrand in januari al. Maar zij ontkent dat inmiddels, omdat ze daar ook namelijk een zeer zware gevangenis voor ze kunnen krijgen. Voor het vernietigen van die schilderijen. Dus er doen allerlei wilde geruchten eronder. Voorlopig is dat wat het zijn, geruchten. Er is nog geen taal om vast te knopen. En tijdens dit proces zal er waarschijnlijk ook niet veel meer over bekend worden. Dat blijft een mysterie. Joost van Egmond hoorde u. Het Sociaal en Cultureel Planbureau komt iedere vijf jaar met een rapport over onze tijdsbesteding. En wat blijkt, Nederlanders besteden nu voor het eerst in bijna 40 jaar minder tijd aan het huishouden. Jeroen de Jager is bij een gezin in Woorden op bezoek. Uh, Jeroen, ja, doordat jij er bent, hebben ze waarschijnlijk nu ook even niet zoveel tijd voor het huishouden. Nee, ik heb ze gezegd, ze mogen gewoon doorgaan met de dingen waar ze normaal mee bezig zijn. Als ik hier de twee mannen met de was... Die staan nog gewoon uh, in de woonkamer uh, onaangehoerd. Die moet nog heel, helemaal weggewerkt uh, worden, denk ik, Annette. Ja, dat klopt. Ja, jij bent uh, mede-auteur ook van het rapport van het uh, SCP. Uh, het rapport heet, dat moet ik er even bij pakken... met het oog op de tijd. Uh, net was je de aardappels aan het uh, jassen. Uh, je hebt net je zoontje naar atletiek gebracht. Uh, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Uh, het begon met opstaan, eten uiteraard, aankleden. Kinderen naar school brengen, man ging ondertussen naar het werk... Zodra de kinderen op school waren... Oh, je hebt gefietst. Ties, die is hier ook van vijf? Ja, die heeft gefietst. Oké. Okay. Toen de kinderen naar school waren, snel aan het werk gegaan. Om... Je je thuis gewerkt hè? Ja, vandaag ik heb wel ik wel thuis wel. gewerkt. Wat heb jij gedaan, Ties? Wat zeg je? Ik heb nog een werkblad. Een werkblad, oké. Okay. Heb jij ook gedaan? Er wordt hard gewerkt. Hier. Ja. En om vijf uur twaalf dacht ik, want het is tijd om de kinderen erop te halen. Dus snel weer naar school. Kinderen ophalen, eten. Eén uur weer naar school. Zelf weer aan het werk. Je komt Thies met het werkblad ook, ziet er heel goed uit Thies. Dat rapport, hè, uh, dat beschrijft dus inderdaad eigenlijk precies wat mensen doen de hele dag. Hè? Ja. Heel even wachten Thies, heel even met je moeder praten. Ja, dat, bes dat beschrijft precies wat mensen doen. Het geeft een beeld van de hele Nederlandse bevolking. Maar ja, dat verschilt natuurlijk wel wat iedereen doet. Want mensen die werken, die hebben dat wel in hun tijdspad zitten. Terwijl ouderen die niet meer werken een heel andere tijdbesteding hebben. Tuurlijk, maar het beschrijft uiteindelijk een soort gemiddelde de, ja. daarvan. Ja, het beschrijft ja. een gemiddelde. En dan is er een opvallend uh, ding. Uh, want de tijd uh, van ons, schrijft het SCP, valt uit één in, in, in drie dingen eigenlijk. Je hebt verplichte tijd, je hebt persoonlijke tijd en je hebt vrije tijd. Uh, in die verplichte tijd, daar zijn we. Wat, wat was daar de trend? Dat zijn we iets minder gaan doen. Dat zijn vooral. we voor het eerst wat minder gaan doen. Ja, vooral doordat we minder tijd zijn gaan besteden aan huishouden. Precies. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over dat huishouden. Hoe dat nou komt. Dat we minder tijd zijn gaan besteden aan dat huishouden. Hoe we dat eigenlijk opvangen. Het ziet er hier overigens keurig uit. U heeft een hulp zeker? Ja, ik heb een hulp. Ja. ja want je komt er eigenlijk niet aan toe. Nee. nee. Als we nog leuke dingen willen doen, dan, uh, ja, dan blijft die, die huishouden blijft liggen. Ja. Ja. Ja. Merkt u dat dus zelf ook? Dat je minder huishoudelijke taken doet? Um, nou, ik kom nog steeds tijd tekort. Steeds tekort. Ja. Okay. Maar als ik dat er ook nog zo bij zou moeten doen, dan was het wel, uh, okay. ja. Nou, we gaan zo uh, de andere zoon ophalen, hè? Uh, uh, Rick, die is bij atletiek En dan komt later uw man ook nog. En dan gaan we het daar ook nog over hebben. En hey, Jeroen, één vraag. Want wat is nou het ja? verschil dan tussen persoonlijke tijd en vrije tijd? Persoonlijke tijd is bijvoorbeeld slapen, eten, douchen, dat soort dingen. En uh, vrije tijd is gewoon de krant lezen, okay. een beetje sporten... Uh, uh, maatschappelijke participatie bijvoorbeeld, ook belangrijk tegenwoordig. Dus dat is het verschil tussen die twee. Wij horen straks meer van jou vanuit Woerden. Zeker. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Frankrijk stuurt zo'n duizend extra militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. De militairen willen daar de orde gaan herstellen... want er is de laatste tijd sprake van zeer veel geweld. Dat horen we als het goed is later deze uitzending van Artsen zonder Grenzen. Nu heb ik contact met onze correspondent Koert Lindeijer. Die was daar onlangs nog. Koert, um, duizend extra militairen dus. Wat, wat kunnen die daar uitrichten? Ik denk dat die een zekere orde kunnen scheppen. En sinds lange tijd heb ik het gevoel... dat echt alleen een buitenlandse interventie uh, daartoe in staat zal zijn. Of het de problemen zal kunnen oplossen, is een heel andere vraag uh, natuurlijk. Maar iedereen die ik gesproken heb in de Centraal-Afrikaanse Republiek zegt... er is maar één begin van een oplossing... en dat is een buitenlandse interventie. Want wat komen de Fransen daartegen als die duizend daar aankomen... Ik hoorde vanochtend op een andere, andere radiostation hoorde ik Frederik Tonfio zeggen dat is een pater in Bossangoa. -en, en die zei de brute werkelijkheid van nu is gelijk met de genocide. Hij zit in een stadje uh, en in zijn missiepost uh, verblijven 38.000 mensen die daar angstig zich vastklampen aan de kerk. Uh, omringd door moslimsoldaten van de Seleka. Uh, de groep mensenstrijders uh, die zeggen aan de macht uh, te zijn. De mensen bij die missiepost durven het terrein niet af. Hoewel ze soms nog op geen afstand van 500... Uh, uh, mee te leven. En de angst is dat zo'n kamp als bij Bos en, Goa, en er zijn meer van dit soort kampen... ooit zal worden aangevallen door de Seleka... in een klimaat van toenemende spanningen... tussen christenen en moslims. En daar komt de vrees voor voor een genocide uitvoert. En de Fransen zullen dus dat soort plaatsen... als eerste gaan beschermen, denk ik. Ja, en namens wie zitten ze daar dan? Is dat namens de officiële regering? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ze komen daar aan en wie zegt wat ze daar moeten gaan doen? Ik denk dat de Fransen niet welkom worden geheten... door het regime van president Michel Jotodia. Hij uh, was leider van de seleka coalitie toen die coalitie in maart de macht uh, greep. En uh, Jododia is natuurlijk bang dat uiteindelijk zijn troepen... zijn moordende troepen van de seleka uh, alliantie zullen worden uh, verdreven. Dus de Fransen zullen niet welkom worden geheten door dit regime... waarbij onmiddellijk moet worden gezegd dat het een uiterst zwakke regering is... dat generaals, kolonels van de Seleka geen uh, bevelen opvolgen... van de president in de hoofdstad Bangladesh... En daarom mede is de chaos zo uit de hand gelopen, omdat er nu zoveel strijdgroepen zijn die uh, op de bevolking inhakken, letterlijk en figuurlijk, dat er, plaats, uh, dat er uh, eigenlijk een massamoord op dit moment plaatsvindt in het land. En de Fransen gaan daar dus op eigen initiatief naartoe en dan naar eigen inzicht uh, zo te horen handelen. Nu uh, deden ze dat ook in Mali. Verwacht jij dan dat uiteindelijk, net als in Mali, de, de Fransen ook andere landen proberen mee te trekken om daar uh, proberen enige orde te scheppen? De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... ...tuceert binnenkort over hetzelfde probleem. Alleen uh, de Verenigde Naties gaan steeds uit van een Afrikaanse troepenmacht. Net als in Mali kan je je voorstellen uh, dat dus na de Franse interventie in de voetsporen van de Fransen een Afrikaanse vredesmacht komt. Er zijn overigens al Afrikaanse soldaten, ongeveer 1100. Dat moet worden uitgebreid tot een vredesmacht van 3600. Uh, maar dat is op de lange termijn, dat kan nog maanden duren. Dus in eerste plaats denk ik dat de Fransen nu als brandweer optreden... om enige orde te scheppen. En dan komen later de Afrikaanse vredestroepen. Kortlindeijer was dat. Dan Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie, Edwin. Het is een vrij normale spitsucela. De meeste files van de avondspit staan rond Amsterdam en Rotterdam. Wat wel opvalt is de erg lange file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Knoop en Gorkum staat nu 20 kilometer. De politie was daar bezig bij Gorkum in de berm met een onderzoek... en dat trekt veel bekijks. Verkeer vanuit Rotterdam naar Gorkum kan beter omrijden... De, via Oosterhout over de A16 richting Breda... daarna over de A59 en de A27. Het is kwart voor vijf. Het bedrijf SMS Parking hoeft de gegevens van klanten niet aan de belastingdienst te geven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald, in Den Bosch moet ik zeggen. De belastingdienst wil er via deze gegevens achter komen of leaserijders meer privé rijden dan ze opgeven. Een ander bedrijf, Yellow Brick, onder meer, heeft zulke gegevens vorig jaar wel aan de belastingdienst gegeven. Wilbert Witkamp van Yellow Brink. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat had u dus eigenlijk niet hoeven doen. Ja, dat zegt u uh, nu inderdaad. Nou, dat zegt uh, de rechter ja. hoor, nu. <laughs> Wat zegt u? Dat zegt de rechter nu. Dat zegt de rechter nu. Nou, dat is heel prettig. Daar zijn we erg blij mee. Uh, wij hebben uh, proactief een uh, tijd geleden al uh, een toetsing gedaan door twee onafhankelijke advocaatkantoren. En die waren unaniem het oordeel dat er geleverd zou moeten worden op basis van een uh, wetsartikel. En uh, we hebben een zienswijze uit, uh, of aangevraagd bij de CWP, Maar daar hebben we nul op de request gehad. Hoe bedoelt dus u? U heeft geen antwoord gekregen? Geen antwoord gekregen, want ze wilden de zienswijze niet uitvoeren. En uh, dat betekent, op basis van deze informatie... hebben wij destijds die uh, database, dat gedeelte 2012, hebben wij, uh, aangeleverd. Het aantal bevragingen wat zij echter op die database hebben gedaan... is ons onbekend. Want ja, alleen als iemand misschien wellicht verdacht is voor een bepaald feit. Dan zouden zij daar een bevraging kunnen doen. En nu achteraf gezien uh, hebben wij dus de conclusie getrokken... op basis van het uh, oordeel van vandaag... dat wij de uh, database die we hebben aangeleverd... dat gedeelte, de patch, gaan wij nu terugvorderen bij de Belastingdienst. Ja, op basis van de uitspraak van de rechter in Den Bosch vandaag. Absoluut. Maar u weet dus niet precies wat daarmee gebeurd is in de tussentijd. Want ze, hebben, nee. ze hoeven er maar een kopietje van te maken natuurlijk. Toch? Wij gaan ook een, uh, een vordering doen op eerder gedane kopieën. En uh, wij zullen ook maatregelen nemen om te zorgen dat de Belastingdienst niet de gegevens uh, kan gaan gebruiken. Heeft u de advocaten al gesproken die u dit hadden geadviseerd dat het best kon? Uh, of sterker ja, nog nee, dat nee. het nodig was, dat het moest? Nou, uh, wij waren niet de enige. Er uh, zijn ook een aantal andere marktpartijen die uh, tot eenzelfde conclusie uh, zijn gekomen. Uh, dus dit heeft ons wel uh, blij verrast, moet ik zeggen. En we zullen met deze uitspraak uh, in de hand, zoals we dat noemen... Uh, aan de gang gaan uh, met het terugvorderen van deze data. Want weet u of het uw klanten heeft gekost? Want de sms-parking heeft het niet gedaan. Hè? Die hebben gezegd, wij gaan naar de rechter. We, we zoeken dit uit. Uh, privacy. Heeft het uw klanten gekost? Kunt u dat uh, achterhalen? Nou... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, bij welke reden dan ook, uh, al een centje een slecht uh, reclamespotje uit... bij te spreken, dan, dan zou je dat al klanten kunnen kosten. Uh, privacy is een heel belangrijk goed. Uh, echter merken wij uh, nog niet zo heel veel uh, van deze situatie in klantverlies. Maar we vinden het zelf vind het zodanig belangrijk... het uh, beschermen van de data van onze klanten... Uh, dat we ook uh, gelijk uh, maatregelen gaan nemen om dit te herstellen. Goed, en dus geen gegevens meer in de toekomst naar de Belastingdienst? Als we op 2013 uh, mochten rekenen... dan geven wij in ieder geval op dit moment geen thuis. Wilbert Witkamp van Yellowbreak, dank voor uw reactie. Goedemiddag. Dag. En ondertussen is Gerrit Hiemschrijn hier gekomen, Gerrit. Jij komt het weerbericht brengen. Ja, Vertel. Klopt. Nou, het is nog altijd rustig hier. En dat uh, komt door een drukgebied wat uh, zo'n beetje boven Ierland ligt met het centrum. Nog altijd daardoor uh, weinig wind. Uh, veel bewolking. Dat komt vanaf de Noordzee. En uh, ja, dat levert uh, ja, af en toe een beetje regen op, een beetje motregen. Morgen dan uh, passeert er een zwak front, of tenminste het komt dichterbij vanuit het noordwesten. Dat levert een beetje regen op, het gaat allemaal heel zachtjes aan uh, deze dagen. Um, wordt iets zachter, De temperatuur komt uit op een graad of 10 morgen in het noorden van het land. In het zuidoosten van het land uh, blijft het wat achter, naar een graad of 6. En zeker in het, ja, zeg maar de noordwestelijke helft van het land er kan af en toe een beetje regen vallen. Uh, veel zon zullen we morgen niet zien. Uh, er is ook weinig wind, dus het is al een hele rustige herfstdag opnieuw. Maar wel een beetje somber, denk ik. Ja, en donderdag, wat, uh, wat kan je dan verwachten? Ja, donderdag dan, uh, uh, dan kunnen er weer wat opklaringen komen. Maar het blijft allemaal heel rustig. Pas uh, vrijdag komt er weer een beetje gang in de atmosfeer. Dan passeert een nieuw koufront. De wind gaat dan ook flink aantrekken uit het noordwesten. En dan gaat het ook weer wat steviger regenen. Het wordt dan weer een beetje wisselvalliger weer. Het weekend lijkt overigens wel droog te verlopen. temperatuur weer ietsjes naar beneden, net onder de 10 graden. Dus ja, de verschillen zijn maar klein de komende tijd. Een beetje saai weer voor ons, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay. ja, uh, zo denk je ook van nou, <laughs> ja. Hmm. <laughs> ja, dus Laat maar weinig, dan. Weinig, uh, weinig spectaculair is in de atmosfeer. <laughs>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 Boy, nothing, Alicia Dixon hoorde u. Israël is min of meer mediaoffensief gestart... om de wereld duidelijk te maken dat het atoomakkoord met Iran niet deugt. In dat akkoord staat onder meer dat Iran geen nucleaire wapens zal maken... maar Israël gelooft niet dat het land zich daaraan zal houden. Verslaggever Martijn van der Zanden ging op uitnodiging... naar de Israëlische ambassade in Den Haag. Het was afgelopen zondag groot nieuws. Het is een overeenkomst op hoofdlijnen... maar als hij goed uitpakt, dan is hij historisch... Iran mag doorgaan met zijn atoomprogramma... maar atoombommen zullen er niet worden gemaakt. Iedereen leek blij. De Amerikaanse president Obama bijvoorbeeld. Een nieuwe weg naar een wereld die veiliger is. Nou, mooi niet. Liet de Israëlische premier Netanyahu meteen weten. What was concluded in uh, Geneva last night is not a historic agreement. It's a het is helemaal geen historisch akkoord. Het is een historische fout. It's not made the world a safer place. In Israël werd de berichtgeving uiteraard op de voet gevolgd. En ondanks de aandacht die het land kreeg, vonden ze het toch niet genoeg. Vandaar vandaag een uitnodiging voor een briefing op de ambassade. In de conferentiekamer, aan de muur hangt een panoramafoto met de skyline van Tel Aviv. Op de lange, donkerbruine houten tafel staan chocolade, pepernoten en speculaas... En tegenover me, daar zit de ambassadeur. En die legt nog eens een keer uit waarom hij deze bijeenkomst zo belangrijk vindt. Ik voel dat we onze concernen moeten over het uh, agreement... want we voelen dat het agreement nog niet compleet is... Not, uh, uh, complete in het einde van het uh, programma van de of. The purposes. Ze maken zich dus zorgen. In Israël zijn ze bang dat Iran doorgaat met het maken van nucleaire wapens. En niet alleen Israël zou zich zorgen moeten maken. Dat is de boodschap van vandaag. It is not just a threat against Israel. It's a threat against many of the Arab countries. Look at the reaction of the of the Gulf countries and it's a threat against against Europe and elsewhere because the Iranians today have a capability of, of launching missiles which will hit Europe. Volgens de ambassadeur van Israël is het mediaoffensief van vandaag een vorm van diplomatie. Absolutely. I mean, what we're doing is is trying to explain in a very rational manner, you know, for countries to understand, for the international community, for those who drafted the agreement and to say, wait a minute, yes, maybe Israel has a point and let's think about it. I think that's diplomacy. De wereld wordt dus gewaarschuwd. Toch hoopt de ambassadeur dat Israël uiteindelijk met hun boodschap. Ongelijk heeft. Well, as I said, we prefer uh, to say we have been wrong, rather than saying we told you so. U hoort een verslag van Martijn van der Zande. Hij was dus bij de Israëlische ambassade om daar de reactie te horen op het akkoord dat is gesloten met Iran. Na vijf gaan we in het Radio 1 Journaal praten over de plannen die er zijn in Afghanistan om uh, steniging als straf in te voeren opnieuw bij Overspel. En we hebben het ook over gaswinning in Groningen. Daar hebben we zo nieuws over. Tot zo. BNN Today. Kane, en Rianne zie ik ook hele vieze gezichten trekken. <laughs> Kane, min of meer een beetje de koriander van de popmuziek. Ja, nou, laten we daar een punt oh, okay. achter zetten. S'avonds om half negen op Radio 1. Ik ben pas met Peter Langhout reis naar Disneyland Parijs geweest. E-nug. Uh, e Luister en kijk mee op radio1.nl. Het is een beetje raar. Ik. Precies. Ja. Het is een beetje film met ja. je jaren zeventig. Dat is later. heel leuk. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.